Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een gemiddeld huishouden is dit jaar 220 euro minder kwijt aan energie. Het CBS heeft uitgerekend dat de rekening 12% lager uitvalt dan vorig jaar. Dat komt omdat vooral gas een stuk goedkoper is geworden en we minder verbruiken. Tegelijkertijd is energie wel nog steeds een stuk duurder dan voor de oorlog in Oekraïne. In 2022 is er voor 87 miljoen euro aan statiegeld niet ingeleverd. Dan gaat het om kleine en grote plastic flessen die 15 en 25 cent waard zijn. Het afvalfonds Verpakkingen wil dat er veel meer inleverpunten bij komen: 4500, dus dat is echt een behoorlijk aantal. Uh, en die moeten overal aan het land komen staan. Middelbare scholen is natuurlijk ook een hele mooie. Maar ook festivals of uh, theaters. Om te zorgen dat overal in heel Nederland je dit in kunt leveren. Het statiegeld op blikjes is vorig jaar pas ingevoerd, dus daar zijn nog geen cijfers over. In Frankrijk wordt een bijzonder probleem opgelost. Huizen zonder adres, die gaan erin krijgen. Miljoenen Fransen wonen nu in een straat die geen naam heeft of in een huis zonder nummer. Dat klinkt onpraktisch en dat is het ook. Bewoners van vooral kleine dorpjes zeggen gewoon het huis van Juliette en Alain. Maar daar kan bijvoorbeeld de brandweer niet zoveel mee. Er zijn zelfs gemeenten waar geen één straat een officiële naam heeft. Het Franse parlement maakt daar nu een einde aan. Straatnamen en huisnummers worden verplicht. En opluchting voor bouwers van paasvuren in Overijssel. Ze hoeven dit jaar geen nieuwe stikstofberekening te maken. De provincie zegt dat alle vreugdevuren die vorig jaar waren toegestaan... dit jaar ook mogen. In Buurzen besloten ze vorig jaar het paasvuur af te blazen... vanwege strengere regels, maar dit jaar komt er toch weer een. Ja, we gaan toch voor de traditie. En we hebben vorig jaar gemerkt dat ja, heel veel buurzen en mensen uit de omgeving... het, het vuur gewoon uh, de traditie gemist hebben. Het vuur wordt wel zeven keer kleiner. En het weer nog grijs en vanochtend regen of motregen... maar qua temperaturen voelt het vandaag als lente. Vanmiddag is het droog met in het zuiden zelfs wat zon. Het wordt 13 tot dik 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Het drukste moment van deze ochtendspits ligt inmiddels achter ons. Toch is het hier en daar nog behoorlijk file rijden. De A7 bijvoorbeeld, hoorn richting Zaanstad. Bij knopen Zaandam komt er een nieuw ongeluk bij... Er is maar één reisdruk open. De vertraging is 50 minuten vanaf Burmerend. Verder naar de A27, naar Gorkum. Tussen Hilversum en Knopend Lunetten, een kwartiertje bumper aan bumper. En tot slot de N236 van Hilversum naar Weesp. Vanaf Nederhorst Den Berg file tot aan Driemond. Drie 3 kilometer met ongeveer 20 twint minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Dressed in white Wow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 Show me one more time Give me one more time Love's shy You don't have to say it, baby It's gonna take some time You got my heart In the palm of your hand I swear it's gonna stay there, baby Give me half a chance Punt 9. Zie make